Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 61, Alles is familie. Drie weken geleden zagen we dat Marcus Antonius Cassius en Brutus versloeg bij Filippi en dat Octavianus ook in de buurt was toen Antonius dat deed. Naar Filippi verdeelde de heren de taken om orde op zaken te stellen. De Adriatische Zee werd de grens tussen het oostelijke deel van het Rijk dat onder controle van Marcus Antonius kwam te liggen, en het westelijke deel, dat voor Octavianus was, met uitzondering van Gallië dat van Antonius was. Lepidus, die in Rome was achtergebleven terwijl de anderen weg waren, viel buiten de boot. Er waren twijfels over de loyaliteit van de derde wiel aan het driemanschap. Later pleitte Lepidus zichzelf vrij van de geruchten dat hij zou heulen met de vijanden. Hij kreeg Afrika, maar het ging aan niemand voorbij dat dit beduidend minder was dan wat Octavianus en Antonius te besturen hadden. Er waren drie dingen te doen voor Octavianus en Antonius. Allereerst was het aan Marcus Antonius om in het oosten de onrust op te lossen en geld bij elkaar te schrapen om de gigantische kosten van de onderneming te dekken. Er was nog de veldtocht tegen de parten waar Antonius zich op kon richten. Octavianus ging naar Italië om twee zaken op te lossen. Allereerst hadden de triumvirs een leger soldaten beloning in land beloofd en het was aan Octavianus die belofte in te lossen. Ten tweede en daar hebben we het de vorige aflevering al over gehad, diende hij af te rekenen met Sextus Pompeius. Sextus Pompeius was de jongste zoon van Gnaeus Pompeius Magnus, de tegenstander van Caesar. Hij was aanwezig toen zijn vader op orders van Petrolmaeus van Egypte werd gedood en wist te ontkomen toen zijn broer Gnaeus Bamunda door Caesar's troepen werd verslagen en gedood. Sextus zelf bleef buiten schot en wist ook een aantal door Caesar gestuurde legers te verslaan in Spanje. Na de dood van Caesar werd de jonge charismatische generaal een belangrijke positie in het vooruitzicht gesteld door Marcus Antonius, die hem het oppercommando over de vloot gaf. Toen de overdracht van de schepen afgerond was, besloot de Senaat in 1943 tot de Lexpedia, de wet die de moordenaars van Caesar vogelvrij verklaarde. Hoewel Sextus niets te maken had met de moord en zelfs niet binnen weken reistijd van Rome was, ook hij werd uit zijn functie ontheven. Als reactie daarop besloot Sextus om zijn commando over de vloot niet terug te geven en zijn positie juist te gebruiken om het driemanschap onder druk te zetten. Dat deed hij door de Tyreense zee te beheersen en daarmee de voedselaanvoer voor Rome te frustreren. Verder nam hij de grote graanschuur van de regio Sicilië in en een aantal andere eilanden. Een tweede set van Sextus was een politieke. Zijn nieuwe vijanden hadden hun proscriptielijst en ze boden grote sommen geld aan iedereen die mensen op die lijst aan hen zouden overdragen. Sextus besloot het dubbelen te bieden van datgene wat de triomviers boden. Hij stelde daar wel een eis aan. De mensen moesten levend en wel bij hem worden afgeleverd. Sextus werd een toevluchtsoord voor de vogelvrijverklaarde. Door deze zet zorgde hij ervoor dat hij als een legitieve macht werd gezien en daarnaast verschafte hij zich daarmee een grote schare rijke mensen die veel aan hem te danken hadden. Daar zou hij later wel wat aan kunnen hebben. Sextus had een belangrijke positie opgebouwd, maar was even niet de belangrijkste prioriteit voor de triomviers. Die lag in Filippi. Na terugkeer was Sextus de eerste die aandacht zou krijgen Zowel voor de vluchtelingen uit het verliezende leger, als voor de triomfeers. Vanuit de legers van Brutus en Cassius, sloten behoorlijk wat mensen, met name hoge plaatsten weer, zich bij Sextus aan. Marcus Antonius had het gros van de gewone soldaten inmiddels gratie verleend en in zijn leger opgenomen. Met Filippi achter de rug, was het tijd voor Octavianus om naar het westen te trekken en zijn ding te doen. Hoe het Marcus Antonius verging in het oosten, zullen we in een volgende aflevering zien. Octavianus had voldoende te doen. Nog steeds was Sextus niet de meest dringende aangelegenheid, want Octavianus zat met zijn veteranen, die land beloofd waren en die voornemens waren hun generaal in zijn belofte te houden. Landverdelingen waren altijd al een moeilijk vraagstuk. En nu kwam er nog wat bij, want er was simpelweg niet voldoende openbaar land beschikbaar om iedereen op korte termijn genoeg te geven. Land kun je ook kopen, maar daar was dan weer niet gek veel geld voor, omdat de strijd tegen Brutus en Cassius duur was en de soldaten waren duidelijk. We gaan niet wachten tot de zakken geld uit het oosten aankomen. Octavianus, je regelt het maar. Octavianus regelde het door gewoon lappen grond aan te wijzen en die aan zijn soldaten toe te wijzen. De bewoners en bebouwers van de grond hadden dan een probleem. Soms waren dit rijke grootgrondbezitters, die gingen morgen over dit onrecht. Maar zeker zo vaak maakte Octavianus kleine boerenfamilies land- en dakloos, waarmee hij een stroom van migranten naar Rome op gang bracht. Je zou denken dat de veteranen dan in ieder geval rustig werden, maar Octavianus regelde het allemaal niet erg snel vonden ze. Dus het rumoer bleef en soms hielpen de veteranen gewapende hand een beetje om bepaalde stukken goede landbouwgrond voor hen zelf beschikbaar te stellen, niet geheel volgens Octavianus plan. De situatie die Octavianus nu voor zich had, was er een waar eigenlijk niemand op hem zat te wachten. Soldaten waren boos omdat ze hun land niet snel genoeg en voor sommigen ook in te kleine hoeveelheden kregen. De boeren die hij van het land aftrapte, die waren boos omdat ze hun land hadden moeten verlaten. In Rome stond niemand te juichen, onder toestroom van mensen naar de onderklasse, en iedereen had honger. Sextus zat namelijk nog steeds op Sicilië en beheerste nog steeds de zee, en in Italië was het land door alle strubbelingen ook al eens productiever geweest. In deze situatie begonnen de consuls van 1941 aan hun ambtstermijn. Dit waren Publius Servilius Isauricus en Lucius Antonius, de broer van Marcus. Servilius kun je vergeten, en Cassius Dio beschrijft dat de eigenlijke macht bij Fulvia, Marcus Antonius' vrouw lag. Lucius was wel duidelijk het gezicht van de onderneming, in het Rome waar een vrouw nooit macht zou kunnen hebben. Hij zette zichzelf neer als een tegenstander van Octavianus en het driemanschap en begon zich op te werpen als de verdediger van de oude Republikeinse orde en van de boeren die hun land verloren. Lucius en Fulvia deden alles om de positie van Octavianus te ondermijnen. Octavianus was amper 22 jaar oud en had op dit moment geen sterke positie. Niet alleen de boeren die hun land waren verloren, en inmiddels ook in de problemen kwamen toen de voedselleveranties uitbleven, maar ook de veteranen waren tegen Octavianus op te zetten, en de consul en zijn schoonzus deden dat ook. Op een gegeven moment belegde Octavianus een vergadering met zijn troepen. Hij was om een of andere reden te laat, waardoor de mannen meer en meer gingen morren. Een centurion riep op tot rust, maar bedoelde daar vermoedelijk niet zijn eigen eeuwige rust mee. Toen Octavianus zelf rijkelijk laat aankwam, moest hij bijna over zijn centurion heen stappen, alvorens hij zijn soldaten kon zeggen dat dit toch eigenlijk niet zo lief was. Lucius had de controle over Italië, maar wist niet echt uit te haren naar Octavianus, omdat de legers van Marcus Antonius in de regio bepaald geen haast maakten van de verzoeken van Lucius om zich bij hem te voegen. De claim dat Marcus Antonius zelf achter het opheffen van het driemanschap stond, die werd niet geloofd. Octavianus had een zwakke positie, maar kreeg wel de kans om zijn vriend Salvidianus Rufus terug te roepen uit Spanje. Rufus had zes legioenen bij zich. Na een aantal schermutselingen, die veelal in het voordeel van Lucius uitvielen, nam Lucius Rome in. Angst leek voorbij met het triemandschap en Lucius Antonius werd benoemd tot opperbevelhebber van de Romeinen, met de taak om Octavianus voor eens en altijd te verslaan. Als eerste trok hij naar Rufus om zijn aankomst uit Gallië te blokkeren. Octavianus rechterhand Marcus Vipsanius Agrippa wist te voorkomen dat Lucius, met zijn veel grotere leger dat van Rufus kon ontzingeren. door een strategisch gelegen stad in te nemen, en Lucius daarin toe te lokken. Dit lukte uitstekend, dus Lucius bevond zich opeens tussen twee van Octavianus' legers. Omdat hij nu opeens van jager tot wild was geworden, trok Lucius Antonius zich terug naar de stad Perusia in Etrurië, waar hij omsingeld werd door Octavianus' leger. Waar Rufus en Marcus Agrippa zorgden dat er geen versterkingen konden komen, om het beleg van Perusia af te breken, blokkeerde Octavianus alle voedselaanvoer naar de stad. Nog Lucius, nog de stad zelf, waren voorbereid op een lange belegering. Dus honger werd een groot probleem. Zo groot zelfs dat Lucius de bevolking van de stad verbood om de slaven nog eten te geven. De slaven zelf verbood hij om de stad te verlaten of te veel lawaai te maken tijdens het sterven. Want anders zou de vijand merken hoe nijpend de situatie was. Om te voorkomen dat er ziektes uitbraken, begroef hij de lijken van de behongerde slaven, geheel tegen het Romeinse gebruik in, binnen de stad. Het mogen duidelijk zijn dat de situatie in Pirusia met de dag hopelozer werd. Lucius wachtte op de versterkingen die uitbleven, en kreeg het niet voor elkaar om door Octavianus muur heen te breken met zijn verzwakte, maar gemotiveerde leger. Uiteindelijk besloot hij zich over te geven nadat een zoveelste uitbraak niet lukte. Lucius Antonius was verslagen. Hij wist geen republiek te herstellen, maar hij kon wel zorgen dat zijn soldaten allemaal gratie kregen. Zelf pleegde hij korte tijd later zelfmoord. Fulvia werd ziek en stierf ook. Met de overwinning bij Perusia had Octavianus nu eindelijk de overwinning van zichzelf. Bij Filippi was het Marcus Antonius die het winnen voor zijn rekening nam. Maar hier was het Octavianus zelf, al kan gezegd worden dat Rufus en Agrippa een belangrijke rol speelden. Zij waren echter tevreden met een positie in de schaduw van Octavianus. De onderneming van Lucius en Fulvia bracht nog iets anders aan het licht. Niet alleen was Octavianus nu sterker dan ooit, hij had ook een reden om de familie van Antonius te wantrouwen. Marcus Antonius zelf had zich in de openbaarheid nooit bemoeid met de opstand van zijn broer en echtgenoten en ontkende er iets mee te maken te hebben. Maar dat was voor Octavianus niet direct een reden om op zijn lauweren te rusten. Marcus Antonius voerde iets in zijn schild, en Octavianus zag het als strikt noodzakelijk om zijn positie verder te versterken. Daarvoor brak hij wel een van de afspraken, namelijk dat Gallië van Marcus Antonius was. Toen plotseling de aanvoerder van het daar gevestigde leger, een volgeling van Antonius, Quintus Fufius Calenus stierf, nam diens zoon de elf legioenen over. Octavianus trok direct naar het noorden om die legioenen over te nemen, voor Calenus Junior ze echt onder controle zou hebben. Antonius beschouwde deze daad als een directe aanval op zijn persoon en trok onmiddellijk naar Italië om een en ander te bespreken. Hij maakte verder overtures naar Sextus Pompeius en naar de aanvoerders van de Republikeinse vloot die de positie van de Driemanschap rondom de slag bij Filippi zo lastig hadden gemaakt. Er was nog geen oorlog, maar duidelijk was dat Antonius als het tot een oorlog zou komen, kon rekenen op de steun van de oude elite van de stad. Octavianus zag de buik kennelijk al hangen en besloot dat dit het moment was om voorbereidingen te treffen voor zijn huwelijk met Scribonia. Niet alleen was Scribonia al tweemaal eerder getrouwd geweest met een man die het tot consul wist te schoppen, ze was tevens de tante van Sextus Pompeius. Hiermee sloot ook Octavianus een band met Sextus. Marcus Antonius nam zijn hele vloot mee en probeerde aan te meren bij Brundisium. De poort van de stad, die onder controle stond van Octavianus' mannen, bleef echter gesloten voor hem, waarna Antonius het beleg instelde. Octavianus zelf maakte dat hij zo snel mogelijk naar Brundisium ging en begon onderhandelingen met zijn goede vriend. Het was van cruciaal belang dat de heren eruit kwamen, want anders zou het ongetwijfeld een grote veldslag worden en daar was niemand bij gebaat, behalve Sextus Pompeius. Antonius begon door te stellen dat de hele ellende van de opstand die Octavianus moest neerslaan, echt de schuld was van zijn net overleden vrouw. Octavianus accepteerde de verklaring en de heren besloten het driemanschap te vernieuwen. Marcus Antonius kreeg weer de leiding over alles ten oosten van de Adriatische Zee. Octavianus kreeg wat hij al had plus Gallië. En Lepidus behield Afrika. Om de overeenkomst extra kracht bij te zetten, huwelijkte Octavianus zijn zus Octavia uit aan Marcus Antonius, waardoor de samenwerking een extra waarborg had. Het was weer allemaal koek en ei. Over koek gesproken, in Rome was nog steeds te weinig graan. Zeker aangezien Octavianus het graan dat er was, had geconfiskeerd voor zijn strijd bij Perusia. Het was dus van groot belang om Sextus Pompeius onderhand eens te laten ophouden met die blokkades. De bevolking van de stad zag Octavianus en het driemanschap niet Sextus als de bron van de honger en ellende. Overal werd gepleit voor vrede met de zoon van Pompeius de Grote, die zichzelf meer en meer met de zeegod Neptunus ging associëren. In Rome braken rellen uit wanneer Neptunus niet genoeg eer kreeg, Eén keer werd Octavianus bijna gelincht, en kon Antonius hem nog net voor de dood behoeden door een bloedbad aan te richten op het Forum. Rome eiste vrede met Sextus en Rome eiste graan. Het Driemanschap besloot gehoor te geven aan de eis en opende onderhandelingen met Sextus. Het Driemanschap en de rebellerende admiraal kwamen bij elkaar aan de baai van Napels, waar de voorbereidingen werden getroffen voor een meeting. De triumviers namen een groot leger mee en Sextus zijn vloot. De ontmoeting was zo opgezet dat de wantrouwende partijen op gepaste afstand van elkaar vanaf speciaal aangelegde houten platformen op zee, al schreeuwend hun ijzer naar elkaar wierpen. Wat Pompeius wilde was dat hij Lepidus' plek in het driemanschap zou overnemen en zo direct in het centrum van de macht zou zijn. Marcus Antonius en Octavianus wensen niet verder te gaan dan het toestaan dat Sextus terug kon keren uit zijn baldingschap. Lepidus zelf lijkt niet aanwezig te zijn geweest. Vanaf de houten platformen kwamen de heren niet tot een overeenkomst, en ze vertrokken. Korte tijd later kwamen ze opnieuw bij elkaar, dit keer in Mycenaeum, ook aan de baai van Napels. Ze kwamen overeen dat Sextus zou ophouden met zijn blokkade. In ruil daarvoor kregen hij en de vele proscriptievluchtelingen die hij had opgevangen, gratie. Verder wist Sextus een aantal territoriale concessies los te weken van de triomfeers. Hij kreeg controle over Sicilië, Sardinië en Corsica. Sextus had deze gewapende hand al veroverd, en hield deze door een sterke grip op de zee al onder de duim. Er was op korte termijn weinig dat de drie mannen hier aan konden doen. Door de ratificatie van deze toch al vaststaande verovering won hij eigenlijk niet zo gek veel. Alleen het bewind over de Peloponnesos werd hier nog aan toegevoegd. Sexus kreeg wat hij al had, aangevuld met iets wat hij niet nodig had. In ruil daarvoor moest hij zorgen dat de graantoevoer weer in orde kwam. Prima deal. Pompeius ging akkoord met deze concessie die hem niets opleverde en die hem daarnaast ook zijn positie als laatste verdediger van de Romeinse Republiek kostte. Het is de vraag in hoeverre de afspraken bij Mycenaeum voor Sextus Pompeius op lange termijn acceptabel zullen zijn. Nadat de afspraken waren gemaakt, nodigde Sextus de anderen uit om het te vieren met een diner op zijn schip. Plutarge schrijft dat Antonius en Octavianus het schip opgingen en genoten van het voedsel en de wijn die ze kregen van Sextus. Tegen het einde van de avond kwam Menas een commandant van Sextus, naar zijn leider. Plutarchus schrijft: Menas, de piraat, fluisterde Pompeius in zijn oren. Zal ik, zei hij, de kabels doorsnijden en jouw heerser van niet alleen Sicilië en Sardinië, maar van het hele Romeinse rijk maken? Pompeius antwoordde, nadat hij dit even overwoog, Menas, dit had je misschien kunnen doen zonder het aan mij te vragen. Nu moeten we tevreden zijn met de zaken zoals ze zijn, want ik houd mijn woord. Pompeius voelde vervolgens terug naar Sicilië. Voor de triomfeers betekende de afspraken rust in de tent. De graanleveranties kwamen weer op gang en in Rome was het weer even rustig. Marcus Antonius ging weer naar het oosten. De komende aflevering gaan we kijken naar Antonius en zijn onderneming ten oosten van de Adriatische Zee, vooral in het zuidoostelijke deel van het Middellandse zeegebied, waar hij contact krijgt met de koningin van Egypte. Ook kijken we hoe Sextus zich blijft houden als vierde man van het Driemanschap. Deze aflevering zal in verband met de kerstdagen een weekje later zijn dan gebruikelijk. Voor nu, fijne Saturnalia en tot 2018!